12 uur. Gert uur. met het NOS Journaal. Medewerkers van Boeing hadden al in een vroegtijdig stadium... sterke twijfels over de veiligheid van het vliegtuigtype 737 Max... dat later twee keer zou neerstorten. Dat blijkt uit honderden interne berichten... die de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft vrijgegeven. Het toestel is ontworpen door clowns... die op hun beurt worden aangestuurd door apen, schrijft de medewerker. In de chats en e-mails wordt onder meer gesproken... over problemen met de vluchtsimulator... Boeing zou verder een verplichte simulatortraining niet nodig hebben gevonden... omdat de 737 MAX qua besturing niet veel verschilde van zijn voorganger. Iran roept de VS en Canada op met bewijzen te komen... dat het neergestorte vliegtuig woensdag bij Teheran is neergehaald door een afweerraket. De Canadese premier Trudeau zei gisteravond dat hij zich baseert... op informatie van verschillende inlichtingendiensten. Iran ontkent dat het vliegtuig is neergeschoten en heeft de VS uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar de crash van de Boeing, die van Amerikaanse makelij is. Ondanks maatregelen van het kabinet zijn de personeelstekort in de zorg nog altijd niet opgelost, zegt een onafhankelijke adviescommissie. Er gaan wel veel nieuwe zorgmedewerkers aan de slag, maar tegelijkertijd vertrekken er net zoveel mensen. Ruim 40% van de mensen die kiezen voor een baan in de zorg houdt het na twee jaar alweer voor gezien. Opnieuw heeft een Italiaanse voetbalsupporter straf gekregen vanwege racisme. De supporter uit Verona mag vijf jaar geen enkele Europese wedstrijd bezoeken... omdat hij in november aanzette tot het zingen van racistische liedjes... over de voetballer Mario Barotelli. Ploeggenoten van Barotelli, die Ghanese wortels heeft... moesten hem overhalen het veld niet te verlaten. De Italiaanse voetbalbond, die kritiek kreeg te weinig te doen tegen racisme... heeft eerder al bepaald dat een vak in het stadion van Verona... voor straf één wedstrijd leeg moet blijven. Het weer: vaak het westen droog en af en toe zon. Het wordt een graad of acht. Morgen droog, soms wat zon en zeven graden. Zondag weer wat meer kans op een bui. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Alle reclameuitingen in het muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Ik hou van lekker fris. Ik hou van lekker anders. Ik hou van lekker anders, lekker fris. Ik hou van buik. Ik hou van wit. Ik hou van brood waar fris op zit.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 Kijk ook op het muziekmuseum.nl Come on. Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 2. En dat is de week waarin het tv-programma Countdown 77 door Veronica op 11 januari 1978 op Nederland 2 wordt uitgezonden. In dit programma passeren alle nummer 1 hits uit de top 40 van 1977 de revue. Het programma wordt buiten beeld aan elkaar gepraat door Lex Harding. Later groeit Countdown uit tot een van de populairste televisieprogramma's van de jaren 80. Met onder andere presentatoren Erik de Zwart en Adam Curry. Straks de openingstune. In twee variaties zelfs. En de muziek waar we mee begonnen was van Elvis Presley... want in de studio van de Radio Records in Hollywood... begint hij op 12 januari 1957... aan een twee dagen durende opnamesessie. Op de eerste dag worden vier liedjes op de band vastgelegd. Het zijn I Believe, Tell Me Why, All Shook Up... en het nummer wat we net hoorden, Got A Lot Of Living To Do. Elvis Presley wordt begeleid door Scotty Moore, Bill Black... DJ Fontana en The Jordanaires. De techniek is in handen van Thorne Nogur. Straks tijdens deze rondleiding een zanger uit Chicago die met zijn stem en zijn voorkomen ongelooflijke indruk maakt op iedereen die hem voor het eerst zag en hoorde. Hij was ruim 1,98 en 140 kilogram zwaar. We hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Het is het eerste solo album van een Britse zanger die eerst in de streetband en daarna in de Q-tips speelde. Maar natuurlijk een oude top 40 muziekvrienden eentje uit week 2 welk jaar het is het geboortejaar van Simon Tol Oké wel van ik en Simon en Willem Bijkerk alias Whalen. En op nummer 1 in die oude top 40 staat een lied van een groep waarin wordt meegezongen door een kinderkoor in 1999 covert de eerste boyband Westlife het nummer deze versie komt tot 19 in de top 40 het originele lied staat dus op nummer 1. Straks tijdens deze rondleiding ook nog een uh, nummer uit een concert... gegeven in 1968 voor een publiek van veroordeelde moordenaars... verkrachters en bankrovers. Waar was dat en wie gaf dat concert? En we hebben dadelijk ook nog de B-zijde... van de Amerikaanse single Purple Haze van Jimi Hendrix. Uiteindelijk komt deze achterkant in Nederland... als opvolger uit van Purple Haze. Dan verschijnen het op uh, de A-kant. Oudste nummer... Deze week is uit 1945, alsjeblieft. Maar we gaan nu eerst naar 12 mei 1967. Ladies and gentlemen: The Beatles! The Beatles! The Beatles. Lionel Hampton krijgt op 9 januari 1997 uit handen van de Amerikaanse president Bill Clinton de National Medal of the Arts tijdens een plechtige bijeenkomst op het Witte Huis in Washington. De dan 88-jarige jazzmuzikus is ontroerd. Ook omdat twee dagen eerder zijn appartement in New York door brand is verwoest. Wij luisteren naar een nummer van hem. Hey, Bapa Rebop. Hij neemt het in augustus 1945 op. Bijzonder is dat hij het nummer zelf zingt. En we horen hem dus niet op zijn vibrafo spelen. Verder horen we Herbie Fields op alt sax. Hampton schreef het nummer samen met zijn drummer Curly Hamler. Het stond in 1946 16 weken achter elkaar op nummer 1 in de R&B Jukebox Charts. En kwam tot nummer 9 in de popcharts in de Verenigde Staten. Het nummer lijkt overigens verdacht veel op I. Bobaliba van Jim Wynn. Nou, we moeten maar eens terugluisteren. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Want vier dagen voor de Britse release wordt in de Verenigde Staten op 13 januari 1969... de soundtrack van Yellow Submarine, de tekenfilm van de Fab Four, uitgebracht. In beide landen wordt het album afgehouden van de eerste plaats door de White Album van de Beatles zelf... Op de A-zijde van de LP staan een aantal nummers zoals Yellow Submarine, It's Only a Northern Song en het nummer Altogether Now, wat we net hoorden. Op de B-zijde staan instrumentale nummers uit de film. Deze composities van George Martin worden gespeeld door zijn eigen orkest, de George Martin Orchestra. Straks muziekvrienden, de langspeelplaat van de week. Eerste soloalbum van een Britse zanger die eerst in de streetband speelde. En daarna in de Q-tubs. En uh, het is niet de streetband van Bruce Springsteen, nee. En voordat we dadelijk aan die oude top 40 komen... gaan we eerst naar een lied uit de tipparade. Want uh, die top 40 heeft ook een tipparade. Een nummer, uh, even kijken, staat op 17. Het is van de RK Vulpoepers BV. Dat was een Nederlandse anarchistische folkband... die in 1976 werd opgericht in Hilvarenbeek. Dit is de, de tipparade, nummer 17. Het gezelschap De Vulpoepers specialiseerde zich in opgewekte folkmuziek... met Nederlandstalige, sociaal geëngageerde teksten. Behalve op feesten en reguliere concerten... was de band regelmatig aanwezig bij actiebijeenkomsten. De band krijgt met dit nummer Den Egelantier Landelijke Bekendheid. En ondanks de goede verkoop werd het geen hit. De band weigerde overigens te playbacken in allerlei televisieprogramma's. Dat wilde dus ze niet. Dus vandaar dat er weinig tv-programma's waren waar ze in te zien waren. Maar goed, we luisteren nummer terug. Den Egelandier, RKV-poepers. die we eigenlijk allemaal kunnen meezingen, toch? Ja. Het werd geen hit. kwam niet in de top 40 terecht. Stond in die tipparade nummer 17, week 2, 1900. En nog wat. Daar komen we zo meteen naartoe. Want we gaan eerst naar de langspeelplaats van de week. Oh ja, nog interessant is om te vertellen. Het heet dus RK Vulpoepers. Later werd er een BV van gemaakt. En die bestond uit een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld... Uh... De fanfare van de durende Bijstand. Kindertheater Poep. Drukkerij Overmorgen Klaarzeker. En uitgeverij Poepka in Tilburg. <laughs> Wat een namen. En dit kwam van het album, hun eerste plaats. Diaré. Goed. Ja. Leuk. Dan nu, muziekvrienden. De langspeelplaat van de week. Ik zei het je net al. Het is een uh, album van een uh, artiest die vroeger in. Uh, de streetband zat en de Q-tips. Ik heb het over Paul Jong. Hij wordt geboren op 17 januari 1956 in Luton in Engeland. En vanaf zijn zevende speelt hij piano en vanaf zijn tiende gitaar. Na zijn schooltijd gaat hij werken bij een autofabrikant. In zijn vrije tijd speelt hij in allerlei bandjes. Eerst wordt hij liedzanger van de streetband, wat ik je al vertelde... die in Engeland een kleine hit heeft met het nummer Toast. Daarna zingt hij in de Q-tips. Door de vele goede optredens en zijn bijzondere stemgeluid... wordt hij al snel bestempeld als blanke solzanger. In 1982 begint hij een solocarrière. Hij formeert een band om zich heen en die noemt hij de Royal Family. Bestaande uit onder andere Pino Palladino op de fretloze bas. De achtergrondzangeressen Mads Roberts en Kim Leslie noemt hij de Fabulous Wealthy Tarts... Zijn eerste twee singles floppen in Groot-Brittannië... waaronder het nummer uh, Love of the Common People. De derde single, een cover van Marvin Gaye... Wherever I Lay My Head, komt in Engeland op de eerste plaats terecht. Een remix van Love of the Common People komt in Nederland op nummer 1 terecht... en uiteindelijk op 2 in Engeland. Beide nummers staan op deze debuutplaat uit 1983... en de plaat heet No Parley. Het album wordt gelijk een seller. Van de plaat komen in totaal vier singles die alle grote hits worden... Op het album staan hoofdzakelijk covers, zoals Love Will Tear Us Apart... oorspronkelijk van de Joy Division, en Love of the Common People... een nummer uit 1967, geschreven door John Hurley en Roddy Wilkins. In 2008 wordt het album opnieuw uitgebracht. En naast de originele elf nummers staan er nog tien tracks op. Deze week dus de Langspeelplaat van de Week, een album van Paul Jong... uit 1983, de plaat heet No Parley. De van de Week... you feel the hurt is by the kids away close your eyes Twee nummers die hij zelf schreef. Broken Man. Langspeelplaat van de week. Deze week het album van Paul Jong. No Parley uit 1983. Muziekvrienden. We zijn er weer klaar voor. Zeker. We hebben een oude top 40. Uh, tevoorschijn getoverd. We hebben alle liedjes in de goede volgorde in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. We zeppen er langs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 in. En op nummer 1 staat een lied van een groep... waarin wordt meegezongen door een kinderkoor. 1999 overigens... Uh, covered de eerste uh, boyband... Westlife het nummer. En dat komt tot 19 in de top 40. De staat dus op nummer 1. Een hele bekende band. Zeker. Ik ga nog niet zeggen uit welk land ze komen... want als ik dat zeg dan weet je het uh, direct. Eens even kijken. Een oude top 40 uit uh, week 2. Het jaar waarin... Uh, eens even kijken... De cent in Nederland wordt afgeschaft. Ja, en we beginnen natuurlijk altijd bij... Uh, een liedje van Sheila en The Bee Devotion... Als je goed luistert naar deze muziek, dan horen wij op de bas Bernard Edwards en op de gitaar nou Rodgers. Ja, zij produceerde het album King of the World mee, waar dit liedje vandaan komt. En zo heet het ook, A Spacer. En dan nu, uh, logisch. En het klinkt als een voetbalclub, zou je denken, toch? Ik hoor hier Nottingham Forest. Een voetbalband, zeker. Uit Nottingham natuurlijk. Samen met een Britse popband Paperlace. En een clublied. Het komt oorspronkelijk uit Amerika trouwens. Het is oorspronkelijk een Amerikaanse traditional... maar het wordt voor het eerst opgenomen door Laurie London. En zij is een Engelse zangeres. En dan heb ik het over 1927. Alsjeblieft, dankjewel. Lang geleden. 38 nu. Laar de Ritchie horen we zingen. Het was in het jaar dat hij ook een solo plaat maakte. De Commodores. Baby. Morning's just a moment. Prachtige muziek. Het leuke van zo'n auto 40 is dat je van de ene genre naar het andere genre springt. Nieuw, Ah, oh, dat is twee keer. Amerikaanse rockband ja, ze maken ook af en toe wel hele slechte liedjes, van die liedjes. Dit zit er een beetje tussenin volgens mij. Kiss met Magic Touch. van hun zevende studioalbum Dynasty Kiss en The Magic Touch. Ook uit Amerika. Een vrouw die echt onvervalste disco muziek maakt. Amy Stewart heet ze. Met dubbel I aan het eind van Amy. Zo heet het ook, Jealousy. Je moet niet denken dat ze maar een paar plaatjes heeft gemaakt. Nee, ze oh, heeft er al een stuk of 15 albums uitgebracht. En als ik hier zo kijk, dan denk ik dat, dat ze, ze zeker wel een 30 à 40 singles heeft uitgebracht. Dat is toch niet voor te stellen eigenlijk. Maar ze was natuurlijk het meest bekend in Amerika. We kennen haar van Knock on Wood, Light My Fire. Dit was haar derde single in Nederland, Jealousy dus. Op nummer 36. En wat vinden we op nummer 35... Het onmiskenbare geluid van Rose Voice. Is it love you're after? Dat zingt ze. Bent Rose Royce, 35. 34. Week 2, maar weet wel welk jaar, muziekvrienden. Het is het jaar waarin de Voyager 1 de ruimtezonde de planeet Saturnus bereikt. En hij stuurt spectaculaire foto's naar de aarde van de ringen en de maan. welke band dit is. Ze komen gewoon uit Nederland, uit de Huizen. Masada. We kennen ze natuurlijk van and Dance, Dansa en Arumbai. Maar in dit jaar sloegen ze een nieuwe weg in. Veel meer soulmuziek, Veel meer... Uh, ja, soul dus eigenlijk. Feeling Lonely op nummer 34 in die oude top 40 week 2. En hier een oud gediende. Uit Engeland. Hij zingt over Carrie Cliff. You. Could you take a look? Het leuke is in uh, zo'n oude 40 dat je allerlei uh, verschillende muziekgenres tegenkomt. hadden we dus net al. Hè? Maar we komen ook uh, muziek tegen uit allerlei streken, bijvoorbeeld uh, muziek uit. Uh, maar ook muziek uit Drenthe, zometeen. En deze, een cover, oorspronkelijk geschreven door Todd Rundgren de uitvoering van Robert Palmer. We can't play this game anymore, we tweede gedeelte staat hier gepland. En nu muziek uit Groningen. De nieuwe adventures. Everything is wrong since me and my baby parted All day long I'm walking cause I couldn't get my car started Later from my job, I can't afford to check it Wish somebody come along and run it to the reggae Come on, I sense my baby parted Come on, I can't get started Come on, I can't afford to check it Wish somebody come along and run into to the reggae Everything. Nummer van Chuck Berry, het heet Come On, dus van de Groningse band The New Adventures. En plaats je hoger, nummer 30, muziek uit Den Haag. Ik zei het je al. Ja, uit allerlei streken. Het was in de tijd de overval van Weekend Love en de voorloper van Lang Blond Animal. En zo heet het liedje ook. Maar ik was het helemaal vergeten. Het is toch raar eigenlijk, hè? Het ook niet zo heel lang in die top 40. Een week of vijf. We hebben dus I Do Rock and Roll. Mike <much> Betts. Een zanger, muzikant, maar ook componist. Hij schrijft muziek voor Katie Melua. Heeft hij veel liedjes geschreven. En vergeet niet dat hij ook Bright Eyes schreef voor Art Garfunkel. En van de ene muziek genre springen weer naar de andere, 28 vinden we de vrolijke dames van de Dolly Dots. Met het nummer Roller Skating. En plaats plaatsje hoger, muziek uit Spanje. Ja, ik zei het al. Muziek uit allerlei streken, allerlei landen, allerlei talen. En dat maakt zo'n toch veertig leuk om terug te horen. We hoeven de liedjes niet allemaal te horen. Maar het is feest van herkenning, toch? Zeg ik altijd maar. 27 Julio. Hoy me quieres igual que ayer. Que nada cambiado que... Het klinkt een beetje als uh, Shaky Stevens, zou ik zeggen. Ja, ah, maar daar had je ook contact mee. En de Stray Cats. Hij komt uit uh, Memphis in Tennessee. Rocky Burnett. of towing the line. Zo zeg je het officieel. Nu uh, 25. een klassieker van het beroemde album Off The Wall. Maar dan in de singleuitvoering. Volgens mij duurde die versie op het album veel langer. Geproduceerd natuurlijk door Quincy Jones. Michael Jackson Off The Wall. Nederlandse plaat, een van de eerste rappers eigenlijk. Joe Bataan, veel invloed gehad op uh, de rapmuziek en nog steeds. Hij komt uit uh, Spanish Harlem, New York, en daar begon hij te rappen en te kleppen. En zo noemde hij dat liedje ook: Rappo, kleppo, op 24 En wat ook heel populair was in die tijd, was ska-muziek. muziek allerlei bandjes die ska-muziek maakten... ...zoals Madness en de Specials. Maar ook deze band. The Selector. Met het nummer On My Radio. Ja, veel hits hadden ze niet in Nederland. Ik denk dat dit. Uh, ja, dat nou, was niet de enige volgens mij. Is dat hadden er nog eentje, maar moet ik dan weer vergeten. On radio heette dat. En dat geldt overigens ook voor deze Freddie James. Everybody, Everybody get, up and get up and boogie. Eigenlijk een beetje een cult hitje geworden, toch? Get up and Het staat op 22. En 21. Ja, wat moeten we daar nog over zeggen? Niks toch? En 20 Ook een beide groep. Dan is er nog eentje naast de Dolly Dots. Luf. Mens ziet Yes I do. Mens see walking. Oh yes I do. Why you can't to join me? Party to na. Yes I, yes yes do. Nummer 20 dus in die auto top 40. We zijn inmiddels aan dat linker rijtje beland. Een oud op 40, week 2. 19 nog wat. Het jaar waarin de nieuwszender CNN door Ted Turner wordt opgericht. Dat is lang geleden, hè? Ja. En dat is Sarita Wright die we horen zingen. Samen met Billy Preston. <middels> en het nummer It Will Come In Time op nummer 18. En dan nu... 17. Ik zou maar tweede gedeelte graag willen draaien. Legendarische muzikant. Componist. Pianist. Van alles en nog Wat Herbie Hancock heet hij. Ja, veel van zijn muziek kwam natuurlijk niet in de hitparade terecht. Want zoveel singles bracht hij natuurlijk niet uit. Maar dit was een heel funky nummer. Het heet Tell Everybody. Staat op 18 in die oude 40. Deze gaan we ook het tweede gedeelte draaien, dit is zo'n ongelooflijk leuk lied. Uit Drenthe. In het Drents. Toch? Ja. En dit lied wil ik ook draaien het volgende uur. Hartstikke leuk. Twee Nederlandstalige hits. En deze uit Brabant. Het leven is goed in mijn Brabantse land. En de band heet 016-07. En dan denk je, waar komt dat nou weer vandaan? Ja, 01607 dat is gewoon het oude kentgetal van Prinsenbeek. Daar komt dat dus vandaan. Vijftien zijn we inmiddels beland. Haar stem was een beetje aangetast door de jaren van drank en sigaretten. Marianne Faith. En het liedje ook van Dr. Hoek en The Madison Show het werd geschreven in de tijd door Shel Silverstein. En dus in de uitvoering van Marianne Faithful 15, The Ballad of Lucy Jordan. En nog meer vrouwenmuziek. Ja, natuurlijk wel een band die gemixt is, mannen en vrouwen. Een liedje geschreven in de tijd door Stevie Nicks. Het gaat over Sarah. Sarah. Ja hoor, hoppakee. En we zijn weer in de disco belang. Mm -hmm. Mm -hmm. Muziekvrienden, zijn we er al uit uit welk jaar we deze auto top 40 hebben? Uit week 2. Uh -huh. uh -huh. mm -hmm. Ik weet het niet hoor. Eind jaren 70, begin jaren 80, wat zal het zijn? Ergens daar wel in de buurt, hè? Het is dus het jaar waarin de strippenkaart voor het stads- en streekvervoer wordt ingevoerd... ...als onderdeel van het Nationaal Tariefsysteem, zo heette dat dan officieel. Over die lange uh, papieren kaarten had je, dan moest je ze naar de buschauffeur en dan stempelde hij dat gewoon af. Later kwamen er van die automaten, kon je ze erin houden. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook weer helemaal verdwenen. Ik denk dat ik als ik in de laag kijk, dat ik nog wel de strippenkaart heb liggen. Dat kan maar niet anders hoor. Muziek van Harry Wayne Casey. En hij noemde zijn band Casey and the Sunshine Band. Was twaalf dus. Please don't go. Oh, sorry. Laten we die even nog opnieuw starten. Zonder daar doorheen te zitten praten. toch? Bony M. Elf. I'm born again. I feel free. No longer. Dat dit toch een uitvloeisel is van de kerst. Dat kan bijna niet anders. Maar goed. Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands Hitgebeuren. Dit is de top 10. Chart Countdown. Top 10. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40 uit week 2. Twee... 1980. Ik lees de top 10 en we draaien nummer 1 dit. Dat lied van een groep met een kinderkoor. En ze komen uit Zweden. Nou, daar heb ik al een hoop gezegd. Daar komt ie. Nummer 10. What's a matter baby van Alan Foley. Dan het tweede gedeelte graag draaien. Nummer 9. Een klassieke walking on the moon van de police. Nummer 8. Nog een. Fly to high van Janice Ian. Nummer 7, Love and Understanding van Mac en Katie Kassoun. Nummer 6, een van de grootste klassiekers uit de rapgeschiedenis. Rapper's Delight van de Sugarhill Gang. Nummer 5, muziek uit een serie, of een film was het geloof ik, De Verlaten Mijn van James Lust en George Zamfier. Nummer 4, een ingekorte versie van Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Nummer 3, Weekend van Earth and Fire. 2, David Song van The Kelly Family. En 1, Abba! It's now Number one. Number one. I have a tree. En we de